De Verenigde Staten denken dat de Noord-Koreanen kernwapens ontwikkelen en willen dat daar een einde aan komt. Het Tour-Peloton is begonnen aan de laatste etappe van de Tour de France. De slotetappe is een korte rit over 95 kilometer met traditioneel de aankomst op de Champs-Élysées in Parijs. De Australiër Cadel Evans rijdt voor het eerst deze Tour in de gele trui. De verwachting is dat hij als eerste eindigt in het algemeen klassement. De broers Andy en Frank Slek staan op plaats 2 en 3. Het weer bijna overal bewolkt en regenachtig. Morgen opnieuw op veel plaatsen bewolkt en wat regen. In het zuiden en westen dan ook af en toe zon. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal. En dit is de ANWB Verkeersinformatie met files op de A1 Amsterdam naar Amersfoort. Bij Muiden 2 kilometer en richting Amsterdam staat 3 kilometer tussen Amersfoort Noord en Brugge.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 Soul uit Frankrijk. Het album van Ben Soul is nu overal verkrijgbaar. Sting en Stevie Wonder op Curaçao. Kijk en boek op curasao In de hoorn van Afrika heerst de ergste droogte sinds 60 jaar. Voor meer dan 10 miljoen Afrikanen dreigt hongersnood. Mensen slaan op de vlucht op zoek naar voedsel en water. De slachtoffers in Afrika hebben uw hulp nodig. Maak vandaag nog een gift over naar Giro 555. De Met Lione de Graaf en Tom van het Hek. 4 minuten, over 3, u bent weer terug. De laatste dag van Radio Tour. En wat gaan we horen nu? Een echte toerflits, en dan gaan wij vol spanning naar jou toe, want uh, de etappe is begonnen, hè? De koers is begonnen, het spel is op de wagen De renners zijn los Maar er gebeurt even helemaal niks hoor Want uh, ze doen het nog steeds rustig aan Op het moment dat Christian Prudhomme Met de vlag begon te zwaaien Die witte vlag, ja het is eigenlijk een beetje altijd het moment Waarop types als uh, Johnny Hoogeland, lieve Westra, noem ze allemaal maar op Jeremy Roy, die man van Française De Geux, die er ook altijd bij zat Die ontsnapte dan meestal meteen al In de eerste kilometer van de koers En dan lag het tempo in het peloton meteen op 50 km per uur Ik denk op dit moment het gangetje van nog geen 30 kilometer per uur terwijl we door de buitenwijken van Parijs rijden. We zijn begonnen in Rij rijden nu door Maison Alfort. gaan dan richting Vitry, Villejuif, Le Kremlin, jawel, het Kremlin en zo langzamerhand in de richting van de binnenstad van Parijs. Het is eigenlijk wel een Volledig Parijs laatste etappe waar we anders nog wel eens de, de, de, de buitenomgeving in gingen. De steden rondom Parijs aan deden. Daar doen we nu echt alleen de buitenwijken van Parijs aan. En we kijken naar Pierre Rolland. Die man die kan glunderen als de beste. De man in de witte trui, 24 jaar oud pas. Hij rijdt vlak in de buurt van de gele trui van Kedel Evans. En ze zijn daar net op gang. In Duitsland gaat het een stuk harder bij de grote prijs van Duitsland. En het is behoorlijk spannend, Ronald. Absoluut. Nog 22 ronden. Zes Duitsers aan de start, maar het is een Engelsman die de race leidt. Lewis Hamilton vliegt over de baan. Hij heeft een voorsprong nu van drie seconden op Fernando Alonso. Die daar vlak achter Mark Webber heeft. En net weer een uitvaller. En niet zomaar eentje. Jensen Button. Na Groot-Brittannië waar hij uitviel met een los voorwiel. Nu hydraulische problemen. En weer geen punten voor de Engelsman van McLaren. Hij ligt eruit. Maar zijn teamgenoot... Die leidt hier de race. Nog steeds een ijskoud eifelgebergte. Maar de regen, die wil maar niet komen. Kom, Alleen de muziek is zomers vandaag, maar dat vergeeft u ons wel. Conga natuurlijk van Gloria Estefan. Straks weer naar de laatste etappe van de Ronde van Frankrijk. Maar nu eerst het zwemmen. Want bij de gouden medaille van de estafetteploeg, de vrouwen... vielen de individuele prestaties op de wereldkampioenschappen vandaag in het niet. Alle Nederlanders werden uitgeschakeld in de halve finales. Een van hen was Lennart Stekelenburg op de 100 meter schoolslag. Martin Vriesema sprak met hem. Lennart is 1 -0, 0 50 geen finale helaas. Met wat voor gevoel sta je hier te uh, Een gemengd gevoel, denk ik. Uh, enerzijds echt wel heel blij met deze tijd, omdat het uh, een Olympisch limiet is. Belangrijk om op dit toernooi al uh, dat te doen. Dan kan je in, in uh, de komende maanden gewoon rustig toewerken naar de, naar de Spelen. Anderzijds natuurlijk uh, ja, net de finale gemist, dus dat is wel een tegenvaller. Ja. De wedstrijd zelf, hoe ging die? Um, ja, Ik denk uh, een stapje beter dan uh, vanochtend. Um, toch merk je dat de avond gewoon uh, ja, net wat meer frisheid uh, brengt en dat zie je ook terug in de tijd, dus dat is mooi. Wat zegt dit nu over de vorm en over de rest van dit toernooi? Uh, nou, dat er nog genoeg andere afstanden zijn waar ik me op kan richten. Dat er twee hele verschillende afstanden zijn, de 250. En, uh, ja, aan het eind ook nog een vier keer onder het wissel. Dus een drukke week, maar uh, het biedt wel perspectief denk ik. Ja, het uiteindelijke doel is natuurlijk op dit podium een finale plaats halen. Wat moet er dan voor jou nog gebeuren? Um, ik denk dat dat een uh, hele makkelijke is. Volgend jaar op de 100 richten en dan uh, gaat het goed komen. ja, Gewoon focussen op één afstand? Nou, ik heb nu uh, bewust gekozen voor drie afstanden. Snelheid ligt me wel van nature, dus de 50 dat is gewoon een leuke afstand voor bij. En de 200 heb ik dit jaar bewust op getraind om meer inhoud te kweken. Volgend jaar dan gaan we het combineren. En dan kom, kom je toch uit op een 100 meter. Volgend jaar dus hoopvol jaren het Olympisch jaar. Maar we gaan eerst weer uh, auto-racen, noem ik het maar even. Want het is uh, prachtig, uh, Ronald van Dam. En Vettel, uh, na een paar races dachten dat het seizoen al gelopen was. Maar het seizoen kantelt een beetje. Ja, dat zou je kunnen denken. Uh, volgend weekend moeten we weer een actie op uh, die Mickey Mouse-baan in Hongarije in Budapest. Maar voorlopig gejaagd hij op uh, Felipe Massa. Hij ligt op de vijfde plaats. Hij uh, snijdt nu even de chicaan af. Dan kan hij sowieso niet voorbij Massa. Want als hij dat zou doen, moet hij die plaats gewoon weer teruggeven. Dus hij heeft zijn handen vol aan die tweede Ferrari-coureur. Die andere Ferrari-coureur, Fernando Alonso, ligt op de tweede plaats. Met een gaatje van drie seconden naar Lewis Hamilton. Die de koploper is in de race. Maar hij heeft Alonso wel weer een voorsprong van twee seconden op Mark Webber. Dus ja, dit zou uh, de concurrenten van Vettel in het wereldkampioenschap uh, goed kunnen doen. Ze zouden vandaag in kunnen lopen op Sebastian Vettel. Wat zoveel kansen krijgen. niet zo goed, is Vettel tot nu toe dit seizoen. Maar gelukkig moeten we constateren, is hij ook maar gewoon een eenvoudige Duitse vandaag. Gio Lippens, uh, hoeveel kilometer hebben ze afgelegd? Even kijken hoor. 4,1 kilometer. Ja, ik moest even op het klokje kijken hiernaast. Want als je de tijd eigenlijk erbij pakt... normaal gesproken weet je ongeveer, nou dan zijn ze zo ver. Maar die tijdschema's die kun je weggooien hoor, met deze etappen. Maar ja, dat zijn we wel gewend van die laatste etappen vorig jaar. Toen ging het ook verschrikkelijk langzaam. Hadden de renners meer dan een half uur vertraging op het langzaamste schema. En dan hadden we ook nog... ...dat hebben we dit jaar gewoon weinig last van. Maar dat akkefietje met die ploeg van Lance Armstrong... ...die in verkeerde shirts reed. Speciale gelegenheidsshirts, ze waren vergeten dat te melden... ...of ze bewust niet gemeld bij uh, de uh, tourorganisatie, ...maar vooral ook bij de UCI, de Internationale wielrenunie. En dat leverde nog een heel gedoe op. Uh, de renners werden min of meer van de fiets gehaald... ...moesten een andere shirt, hun originele shirts, weer aantrekken... ...moesten daar weer de nummers op spelden. We zagen Lance Armstrong toen nog aan de kant van de weg... ...op een stoeprandje uh, zitten met een paar spelden in de hand om die uh, nummers weer op te spelden. En zo gingen ze toen weer verder. En nu is er echt helemaal niets te doen. En laat Kadel Evans zich even afzakken. Hij uh, komt uh, langs Robert Geesink, Laurens de Dam. Uh, maar de heren groeten elkaar even niet. Dat zal geen boze opzet in het spel zijn. Nee, hij is uh, op weg uh, naar de achterkant van het uh, peloton. Waar die misschien nog wel een aantal oud-ploegmakkers uh, bedankt. Uh, in ieder geval eventjes uh, begroet mensen die tegenwoordig in andere ploegen rijden. Want ik zie hem daar met een van de renners van Liquigas... Uh, rijden. Het is niet Ivan Basso zelf, de kopman van Liquigas, maar ik denk dat Evans een beetje het hele peloton afgaat om overal de felicitaties in ontvangst te nemen. En ik zei het net al, Andy Schlek, Frank Schlek, ook in het begin van deze etappe, naast Cadell Evans, ze zijn heel sportief. Andy Schlek heeft al getwitterd dat hij Evans een geweldige en verdiende tourwinnaar vindt. En dat hij volgend jaar gewoon weer terugkomt om dan maar, en in elk geval, na drie keer een tweede plaats te proberen om die Tour de France eindelijk een keer te gaan winnen. Nee, sportief zijn ze, absoluut hoor. Die broertjes Schlek, ze gedragen zich wat dat betreft prima in het peloton. Evans inmiddels helemaal aan de achterkant van het peloton. Ik kan me niet voorstellen dat er aan de voorkant iets gebeurt. Want als ik naar boven kijk of naar beneden kijk, dan zie ik toch zo'n heel blok daar rijden. Hij laat zich zelfs helemaal afzakken. En ik denk dan dat hij zich laat afzakken tot bij de ploegleiderswagen. Om daar misschien zo meteen het allereerste glaasje champagne in ontvangst te nemen. Want dat is altijd... Een mooie traditie in de Tour de France. Nu bij de wagen van de koersdirecteur. Nou, die gaat hem voorbij. En inderdaad, daar komt de wagen van BMC. Daar komt de wagen met Jean Le Long, De Waalse ploegleider, de Waalse baas van de ploeg achter het stuur. En die zal inmiddels de Champagne al ontkurkt hebben daar in die wagen. Om zo meteen eens even met al die renners van de BMC ploeg uiteindelijk te vieren. Dat Cadel Evans eindelijk, eindelijk, eindelijk op 34-jarige leeftijd de Tour de France heeft gewonnen. Nog 90 kilometer te rijden. Het gaan lange kilometers worden. Maar als we straks eenmaal in Parijs zijn, acht rondjes jagen over die Champs-Élysées. Wij gaan inmiddels even praten met iemand die graag Parijs mee was binnengefietst. maar door een etappe, door een achilles een blessure vorige week in de dertiende etappe helaas moest opgeven. We hebben het over Lars Boom. Goedemiddag. Goedemiddag. Um, ja, de eerste vraag is natuurlijk: hoe gaat het met je, je achilles en je blessure? Goed hoor, ik heb al, uh, al een aantal dagen weer kunnen fietsen. En uh, een echo bleek uit dat er eigenlijk niets te zien was. En dat eigenlijk uh, hele gewoon uh, gezond is. Dus je kan alweer uh, op de fiets zitten. Ho hoe raar is dat dan? Als je uh, weet dat ze daar nog aan het fietsen zijn. Of is dat gewoon een kwestie van een omschakelen en doen? Ja, in principe omschakelen natuurlijk. Kijk, vandaag is wel een mooie etappe natuurlijk. Als je naar Parijs rijdt, is het altijd leuk om op de fietsen zitten. Maar het is een klein beetje moeilijk. Het is nooit leuk om uit de stap uit de Tour en naar huis toe te moeten. Maar voor mij was het even niet anders. Heb je die Tour dan nog de eerste dagen ontweken? Of kom je thuis en zet je de tv en de radio aan om te weten hoe het gaat daar? Nee, ik heb zeker wel gekeken. Natuurlijk ben ik benieuwd hoe het met mijn ploeggenoten gaat hoe de strijd in de algemeen klassement verder, verder ging, want het was natuurlijk spannend. En uh, ik heb wel gekeken, ik heb de etappes gezien en uh, het waren mooie etappes en uh, waar veel strijd was de laatste paar dagen met een verdiende winnaar denk ik. En als je wat jullie ploeg betreft uh, kijkt, uh, hoe wordt zo'n tour verwerkt? Ga je bij elkaar zitten straks en eens even allemaal met elkaar praten hoe het nou wel of niet gegaan is in zo'n tour, hoe, hoe werkt zoiets? Ja dat zou kunnen, kijk we hebben na, na iedere etappe bespreken we de, de etappe natuurlijk en uh, en ja, we hebben de hele week gewoon veel pech gehad met uh, dat onze kopman had valt dat, uh, dat Garata naar huis moet. En uh, <coughs> dat, dat, dat, dat heeft allemaal niet meegezeten. En uh, natuurlijk gaan we naar de, misschien aan het einde van het seizoen een keer bespreken. Ja, of niet wat er fout is gegaan, maar uh, een beetje ertoe analyseren. En uh, kijk, nu is het niet anders. Uh, het zei zo, het is, het is gebeurd. En volgend jaar gaan we weer. Uh, ja. Met, met, met, met dezelfde insteek, denk ik, verder. En voor we bij volgend jaar zijn, hoe, hoe ziet jouw seizoen er nu nog verder uit? Ben je, is dit goed in te eten, die Achillespees, of zeg je nou zo'n tijdelijk iets? Ik kan de dingen die ik graag wilde nog gewoon gaan doen. Nou nee, ja, ik heb eerst vier dagen niet fiets, eigenlijk, vier, vijf dagjes. En uh, toen was eigenlijk alle zwellingen weg, de controle gehad. En uh, in principe ga ik in één e controle. Meer. Um, uh, hopelijk maandag in België, in principe maandag in Boxemeer, uh, sta ik aan de start. En uh, als het goed is, uh, ja, ga ik gewoon in één kantoor rijden. En daar proberen voor de overwinning mee te, mee te doen. En daarna uh, weet ik mijn programma eigenlijk nog niet. Oké. Okay. Nou, uh, ik dank dat je ons even te woord wilde staan. Goed om te horen dat het weer goed gaat met je Achillespees. En succes in de rest van het seizoen. Dankjewel. Dank je. vroeg. <middels> Je je goos stond, taal weer bijna een dik jaar geleden. Kom, loten begon. Het giert nog niet hard, we motten nog hunnen. De zaal is in los en vaat in de bier. is dus rustig op stroo, geen minst te bekennen. Wee, alien, hemel, terwijl we zien. Niemand vertellen, weet wie je samen, weet Gemelle G ik, mannen van staal, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. In de zon, de die blinken De schaduw de ja, over de week En ik weet nou al ja, ik wil drinken Straks in ja, ja, ja, ja, ja, in. ja, ja, de flink knijen, de rennen en een haas, over en de knieën, de jaas op het stuur. De rappers draaien, hier en we, we hier. hey mochten we zien. Niemand vertellen weet wie je samen, we komen er al, recht verroet, genten te schenden. De mannen van staal van Roewenhezen. Ronald van Dam, bij de Grote Prijs van Duitsland. Nog geen regen, Nee, nee, nee. Het is nog steeds uh, droog. Uh, ja, die regen die verwacht is, uh, wet, die is niet gekomen. We maken ons wel op voor een uh, hele leuke slotfase. Want uh, de coureurs moeten allemaal nog een keer binnenkomen. Ze moeten verplicht ook die harde band. Uh, ja, daar moet je minimaal een rondje mee rijden. En ik verwacht dus helemaal aan het einde van de race. Hoe in de laatste twee, die rondes. nog allemaal coureurs die binnen gaan komen. om maar heel kort op die harde band te rijden. Zul je misschien afvragen waarom dan? Nou, de zachtere band waar ze mee rijden, ja, die slijt normaal harder. Alleen omdat het vandaag zo cool is, gebeurt dat niet. En dan kunnen ze gewoon heel lang mee doorrijden. Maar ze moeten nog een keer met die hardere band de baan op. Dus dat wordt nog heel uh, druk en leuk in de pitlane straks aan het eind van de race. Vooraan is er nog niet veel veranderd. Hamilton, Alonso en Webber. En daarachter dan Massa en Vettel. Sutil met de Force India op de zesde plaats. Heel goed voor Rosberg, Kobayashi en Tom. Toch weer in de top 10. op de negende plaats. Nu Michael Schumacher voor Paul Di Resta. Die de top 10 compleet maakt. We moeten nog elf ronden hier in de Eifel. En ja, er komt nog vuurwerk. Ga in de gaten, hè? Ja, dat doe ik oh, voor okay. speciaal. La chronique du Tour. Mario Cipollini stond in de jaren 90 voor veel ritzegers in de massasprint. En voor spektakel. Op en naast de fiets. Zoals in 1999, toen hij verkleed naar het startpodium werd gereden. Luc IJsenga was toen de persoonlijke PR-man van Mario Cipollini. Hij vertelt het verhaal over Cipo Cesar. Ja, goed, Cipollini was natuurlijk uh, absoluut te krijgen te hebben voor allerlei grappen en grollen. Maar misschien wel de mooiste actie was uh, dat, we, dat we Mario Cipollini wijs maakten dat op die bepaalde dag, het was een dinsdag denk ik in de, in de, in de tour, dat het 2099 de sterfdag van Julius Caesar was. En we hadden met kennendeel het, uh, het idee opgevat om, om Mario Cipollini verkleed als Julius Caesar in paard en wagen naar het intekenpodium te brengen. Het zag er toen uit dat, uh, dat, we, dat we Mario nog wel even moesten overtuigen. Want hij had vier etappes achter elkaar gewonnen. Uh, er was een tijdrit de dag erna. Daarna. daarna was het rustdag en een verplaatsing naar de Alpen. En uh, ja, Mario had het natuurlijk wel gezien. En die, ja, die wou eigenlijk het liefst naar het strand. Uh, volgens mij was zijn strandvakantie lang gepland. Hij zei van, ja, Luc, wat ga je nou doen als ik, uh, als ik morgen wel dat vliegtuig gewoon naar huis pak? Ik zei, ja, maar ja dan, uh, dan slaan we hier in elkaar. Dat, dat, dat, dat, dat kan niet. Dus hij, speelde het, hij speelde het goed mee. Dus op de dag, van de, de dag na de rustdag, de dag van de etappe, hebben we de hele ploeg in een apart shirt uit, uitgedost. Ja, wit, wit met goud. Met Veni Vidi Vici. Uh, prachtige shirts. Uh, ploeg erin gehezen. Aparte fiets gemaakt voor Cipollini. Wit met gouden letters. Uh, Cipollini een mooie, ja, mooie toog om een krans op zijn hoofd. Uh, Zonnebril van de sponsor natuurlijk op. En ja, hij, hij, hij ja, klom helemaal in zijn rol. Klom op het intekenpodium. Groette iedereen alsof hij Julius Caesar was. We mochten met paard en wagen tot aan de, aan de hekken. En het was echt een paard en wagen uit die tijd. En het, het grappige is, wat veel mensen niet weten. Dat deze actie, het speciale shirt, maar ook de paard en wagen. En ook de voorgeprogrammeerde boete. Dat dat in die tijd gewoon... Ja, van voor tot achter helemaal doorgesproken was met uh, jean françois Pécheu en met Jean Vanille Blanc. Ja, de bazen van de Tour die wist het. En, ja, ik kwam net van de UCI, dus ik kende het reglement uh, goed. En zei, ja, voor een speciale actie kan je niet uit de Tour gezet worden. Je kan hoogstens een boete krijgen. En uh, denk ik ja wat, wat, wat kan er meer gebeuren dan een boete? Dus uh, wij namen uh, de bazen van de Tour in de slag, zoals dat zo mooi heet. En in een hele korte vergadering... Voor de tijdrit zelfs nog met uh, Pecheu en, uh, en Leblanc. Op de achterkant van een bierveeltje werd er even opgeschreven wat er wel en niet mocht. Um, Leblanc zette zijn handtekening daaronder en deed met de vuist alsof de stempel erop kwam. En zei Luc, doe maar, een beetje kleur in de tour, dat mag wel. zo'n je wel. on running gonna be your man Ik uit de tijd dat de plaatjes nog net zo kort waren als het tijdsverschil tussen Evans en Schlek ongeveer. Maar wel goed natuurlijk, hè? de Spencer Davis Groep met Keep On Running. Ja, Lippens, ze zijn 3,4 kilometer opgeschoten denk ik hè? Nou ja, ze zijn inmiddels op uh, 85,1 nou, kilometer van de finish in Parijs. Ja, dat gaat zeker hard. En ze zijn uh, ook weer een stukje dichterbij de plek waar wij hier allemaal zitten. Aan het begin van de Champs-Élysées. Op het moment dat je daar de Place de la Concorde overdraait. Langs de Trierie dus bent gekomen. En dan zo in de richting gaat van de Arc de Triomphe. Daar aan de rechterkant. Na een, nou, wat zal het zijn? Een uh, 800 meter zo'n beetje. Daar, uh, daar zitten wij met z'n allen te wachten op de streep hier uh, in Parijs. En we weten dat ze hier door gaan komen als ze nog 49 kilometer te koers hebben. Acht rondjes dus over dat circuit in Parijs, de Champs-Élysées op, de Champs-Élysées weer af, dan weer over de Concorde, dan in de richting van het Louvre, onder het tunneltje door, links afdraaien, langs de Trierie, waar dat reuzenrad staat, en dan weer in de richting van Concorde en de Champs-Élysées. Het is een soort criterium, maar wel een heel mooi criterium, het mooiste duurst betaalde criterium waarschijnlijk ter wereld. Over criteriums gesproken krijg je zojuist het bericht dat mogelijk. Cadel Evans uh, wordt gecontracteerd voor het criterium in Serhuisterveen. Het enige criterium dat hij uh, in Nederland gaat rijden, want verder zou hij er nog eentje in België gaan rijden. Wordt natuurlijk hard aan de gele truidrager getrokken. Hij neemt vanavond daarover een beslissing. Het tempo ligt laag. Zojuist zagen we Evans van de fiets gaan. Een paar dagen geleden op de Telegraaf toen uh, stonden onze harten uh, samen met dat van hem waarschijnlijk een beetje stil. Want uh, toen dachten we daar verliest hij de Tour. Maar toen was er toch echt iets aan de hand met die fiets. Ik denk dat hij nu die de gele fiets, de speciale fiets die hij heeft gekregen. Omdat hij vandaag in het geel mag rijden. Dat hij die uh, toch niet helemaal vertrouwt. En dat hij besloten heeft om op zijn originele rode koersfiets van de ploeg te gaan rijden. Vandaar dus dat hij zojuist van de fiets is gegaan. Twee mannen van BMC die maken het tempo aan kop. Twee ploegenoten van Evans. En Evans die is inmiddels alweer achteraan aangesloten in het peloton. Nog 84,3 kilometer te rijden, Dionne. Radio 1. Het NOS Journaal. Half vier geweest, hier is Mark Visser.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 probeert zou worden het zes-landen-overleg over Noord-Korea nieuw leven in te blazen. Tot zover de hoofdpunten uit het nieuws. De Radio 1 Tour Top 100, nummer 3.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 3 in onze Tour Top 100, Jacques Dutron, Ille Cinqueur, Paris. Maar eerst, u hoort het op de achtergrond, ja, uh, wie, naar de Formule 1 in Duitsland. Wie zou daar drie liggen? Is, ja, Ronald Vondam. Ja, wie zou daar drie liggen? Nou, Mark Webber, hij heeft uh, gegokt en uh, verloren. Hij ging van het leidende trio als laatste naar binnen. Het was eerst de Hamilton 9 ronden voor het einde, die uh, zijn harde banden op kwam halen. Twee rondjes later reageerde Alonso, maar die kwam weer achter Hamilton de baan op. Webber ging door in de hoop dat die zachte banden van hem sneller zouden zijn. Maar ja, die waren er gewoon aan. En nu komt hij dus als nummer drie weer de baan op. Dus na Cadell Evans in de Tour geen Australische winnaar in de Eifel vandaag. Het is niet anders. En achter dit leidende trio dan nog we het, het gevecht om de vierde plaats... met Felipe Massa in de Ferrari en de koploper in het wereldkampioenschap... Sebastian Vettel. Wat nog maar eens dus aangeeft dat Red Bull toch te verslaan is. Dat zagen we twee weken geleden in Engeland ook al. Al maakte Vettel toen wel een foutje had aan zijn crew in de pitstop. Waardoor Alonso met de overwinning vandaag... Van maar vandaag worden ze gewoon fair en square verslagen door McLaren en Ferrari. En ja, Lewis Hamilton dus op weg naar de zegen hier in het Eifelgebergte in die, ja, in die kou gewoon. Zomer is het niet in de bergen, maar hij kan hem hier dus gaan winnen. En dat wordt het de 16e overwinning uit zijn Formule 1 carrière en zijn tweede van dit jaar. Ja, lopen ze toch allemaal weer in vooraan op Sebastian Vettel. Hoe is het met uh, Michael Schumacher, zal uh, Ton willen weten. Nou, ja. die uh, rijdt gewoon vrolijk op de zevende plaats rond. Oh. Maar de best geplaatste Duitse op dit moment is dan toch Sebastian Vettel. Maar uh, geheel niet onaardig voor de, de man die deze race al vier keer won. laten we het ook niet vergeten, gewoon zeven keer wereldkampioen is geworden. En 91 overwinningen boekt in de Formule 1. Ere wie ere toekomt. Ja. Resultaten uit het verleden bieden <laughs> geen garantie voor de toekomst, zeggen we dan. Hè? Nee, dat is waar. Maar ik blijf respect voor houden. Wij gaan even naar de Tour de uh, resultaten uit het verleden van Cadel Evans hebben uiteindelijk uitgemond in deze toerzegen, Gio Lippert. Ja, het twee tweede was hij en uh, hij was zelfs een keer achtste. was volgens mij in het uh, een van de eerste jaren dat hij uh, echt uh, meedeed voor het klassement. En de afgelopen jaren was het uh, diepe droevenis uh, voor Cadel Evans. Uh, vorig jaar natuurlijk door die valpartij... Toen hij uh, toch uh, ja, een vleugellam eigenlijk een beetje rondreed. En uiteindelijk dan toch uh, Parijs haalde. Maar deze Tour, ja, hij is heel gebleven. Hij heeft attent gereden. Dat is toch ook wel het grote verschil met de andere jaren. Nooit in de problemen gezeten. Zelfs in die eerste hectische anderhalf à twee weken. En toen uh, in de bergen gewoon goed mee. Niet in paniek geraakt toen die fiets kapot ging. Maar gewoon rustig zichzelf gebleven. En uh, hard achtervolgd En uiteindelijk alles goed gemaakt in die tijdrit. Peloton uh, wil in ieder geval niet snel hier in Parijs zijn een beetje een vreemd idee. Normaal zou je denken, jongens probeer nou eens een keer lekker snel thuis te zijn. Altijd prettig, want dan betekent dat dat je vrouw, vriendin of wat dan ook, misschien wel de hond, wat sneller kunt zien dan, dan nu het geval is. Want het is net alsof ze geen afscheid willen nemen van de Tour. En we kijken naar, dat is ook wel een aardig getal, 170 coureurs die nog steeds in koers zijn. En dat is toch een record als je kijkt naar de afgelopen jaren. Nog nooit zoveel renners gefinished, als tenminste iedereen finished op dit moment in deze Tour-etap. ...als er niks geks gaat gebeuren. En kijken we dan naar de percentages... ...want we hadden ook veel starters dit jaar. Eh, 198 starters. Ik moet trouwens één ding corrigeren. Het zijn 167 finishers. betekent dat 84,34 van het peloton... ...uiteindelijk de finish haalt in Parijs. En daarmee staat deze Tour op de derde plek aller tijden... ...in het aantal renners dat gewoon de finish haalt. Dus het leek er wel even op dat het zo'n beltjes-tour was... ...waarbij de een nog sneller sneuvelde dan de andere... ...met al die valpartijen. Maar uiteindelijk lijkt het toch enorm mee te vallen. Kijk nu naar Fabian Cancellara, Praat even met de ploegleiding van zijn ploeg. En krijgt daar eh, nog weer bezoek van Frank Slek. Ja, er wordt wat afgelachen daarachter in het eh, peloton. Ach, ze zijn tevreden met die twee podiumplekken voor die broertjes Slek. Want, laten we eerlijk zijn, dat hebben ze van tevoren ook geroepen. Wij gaan voor een dubbele podiumbezetting in deze Tour. De tweede en de derde plek, dat zou eh, in dit geval dan toch het maximaal haalbare moeten zijn... ...achter Cadel Evans. Ook de groene trui lacht, die heeft veel reden tot lachen. Maar straks dan zal hij weer helemaal opgepompt zijn, hoor. Dat gifkikkertje uit het eiland, Man, Mark Cavendish, als hij hier moet gaan sprinten op de Champs-Élysées. We ja, gaan we naar uh, het slot van de grote prijs van Duitsland. Ronald van Dam. Ja, want uh, Vettel mag die race dan wel niet winnen. Hij wil uh, graag toch die uh, twee extra puntjes. Als je vierde wordt krijg je 12 punten en als je vijfde wordt 10 punten. Dus hij wacht net zo lang uh, als Felipe Massa op binnen te komen voor zijn laatste pitstop. En dan gaan ze dat uh, uitvechten in uh, de pits. Dat is toch ook wel uh, leuk om, uh, om te zien tussen die uh, twee. En vooraan drukt Hamilton gewoon onbedreigd nu wel naar de leiding in een toch wel ja, gekke Grand Prix. Sebastian Vettel maakt hier vandaag niet de dienst uit, maar hij kan wel rekenen. Ik bedoel, punten scoren, dat is gewoon belangrijk als je kampioen wil worden. En nou, daar komen ze dan met z'n tweeën binnen. Mooi gevecht in de pits. Nu gaan de monteurs aan het werken. Dit is ook waarom je een Formule 1-team bent. Het komt niet alleen maar op de coureur aan. Maar het zijn ook de mechaniciens. Dat zagen we twee weken geleden. Toen de mechaniciens rechts voor die, ja, die wielmoer niet goed aandraaide. Een probleem met het wiel bij Sebastian Vettel. Dat gebeurt ook bij McLaren met Button. Die helemaal niet meer verder kon daarna. En wie gaat het gevecht winnen? Massa. Massa verliest dat van Sebastian Vettel. Hij gaat later de baan op. En zo heeft Sebastian Vettel toch gewoon mooi twee extra puntjes binnendoor. door. Een pitstop gewoon. Beter te maken, goed werk van zijn crew. En daarmee gaat hij geen uh, vijfde worden, maar vierde in deze race. Hij zit inmiddels dus ook in de laatste ronde wat Lewis Hamilton al zit. Maar dit is het ook wat Formule 1 gewoon zo mooi maakt. Die pitstops. Goed, euh, benzine wordt er niet meer bijgetankt, Ze gaan met volle tanks op pad. Maar wel die bandenwissels. Ze moeten beide compounds bijke, beide keer, of allemaal een keer gebruiken in de race. Vandaar nog die laatste pitstop voor de hardere compounds van de tweede. hardere rubber samenstelling. En Vettel deed dat beter met zijn crew. dan Felipe Massa met Ferrari. Daar zal wel even het Italiaanse gevloekt worden. Inmiddels kijken we naar Lewis Hamilton die een geweldige race heeft gereden. Heel even heeft hij de leiding die hij pakte bij de start afgesteld. Aan Mark Webber. Maar hij had het na de laatste serie pistops gewoon weer terug. Hij deed het enige wat hij moest doen. Namelijk op tijd binnenkomen voor die harde En hij pakt hier de overwinning in de grote prijs van Duitsland. Zijn tweede van dit seizoen. Zijn zestiende uit zijn carrière. En hij klimt daarmee naar de derde plaats in het wereldkampioenschap. Tweede wordt Fernando Alonso. Die toch ook blij zal zijn na de zege in Silverstone. Nu de tweede plaats. En Mark Webber. Hij vertrok van pole position. Maar kan weer niet winnen. Zijn derde pole position dit seizoen levert opnieuw geen overwinning op voor de Australiër. Hij wordt vierde. En dan gaan we kijken naar Sebastian Vettel door die late pitstop. Die, dat gevecht met Felipe Massa gaat hij toch nog leggen op de vierde plaats in deze race. En dat brengt hem zo meteen weer, daar stond al aan de leiding, weer op 216 punten in het wereldkampioenschap. En dan heeft hij er toch weer een, uh, ja echt een wagonlading meer dan Mark Webber die tweede staat. Dus volgens nog geen vuiltje aan de lucht voor, voor Sebastian Vettel. Je kunt ze niet allemaal winnen. Je moet ook gewoon rekenen. Je moet je puntjes pakken. Vandaag had hij gewoon de mindere problemen met de remmen. En dan zal hij zal moeten terugslaan over een week in Hongarije. Als de grote prijs van Hongarije, dus op het circuit van Budapest, wordt gereden. Nou, we wachten nog even op Felipe Massa. Die is nu ook over de finish. Dan komt Sutil van Rosberg. En die is namelijk niet van Schumacher nog voorbij gegaan. En dan zal Schumacher het met de achterplaats plaats moeten doen voor de Japaner Kobayashi. Die rijdt in Williams. En Williams volgend jaar weer met de Renault-motoren waarmee ze zo succesvol waren in het verleden. En dan gaat Vitaly Petrov de top 10 compleet maken. Mooi Grand Prix gewonnen door Lewis Hamilton hier in de Eifel. De grote prijs van Duitsland is voor deze Britse coureur van McLaren. Dankjewel, Ronald van Dam. We gaan weer naar muziek. Ja, ik vind het echt hartstikke leuk. Straks uh, wordt hier live in de studio door Splendid uit Den Haag... het nummer gespeeld wat wij heel vaak hebben gedraaid bij Radio Tour, namelijk Again. Jullie zijn hier, dat vind ik op zich al een hele eer. Um, he, hebben, jullie, hebben jullie iets meegekregen van hoe vaak we jullie hebben gedraaid eigenlijk? Uh, nou, ik heb ze vast niet allemaal gehoord, maar vast wel, uh, ja, ik denk wel tien keer of zo dat ik het heb gehoord. Dat vind ik al best veel hoor. Is dat, uh, ja. merk je daar ook wat? ja, ik heb geen idee maar ja, praten ja, mensen ja, daarover? Nou, je hoort natuurlijk wel, kijk, we hebben van die sociale netwerken en er zijn mensen die op Twitter zeggen van, ja, ik hoor het op Radio 1, Radio Tour de France. En, en, en, ja, dat is super kikken, maar dat besef zelf is, is, ja, ik weet niet. Nee. Maar ik het, zou maar... het, is, het, het is ook mede dankzij jullie dat dat nummer groot wordt is dus kikken. Uh, houden ja. jullie een beetje van wielrennen? Uh, nou, we hebben één, een fanatieke, die zit nu ook thuis. Weet oh. je, die, zit, die is, gewoon die is thuis, niet meegekomen, nee, die, die wilde niet meezingen, die nee, wilde kijken. Nee, hij zei van, zijn ze, finale. <laughs> Geweldig. Ja, wij uh, uh, zien jullie nu voor het eerst, maar ik heb zo'n vermoeden dat jullie al even bezig zijn. Uh, nou ja, een jaar of tien, ja. Dat ja, bedoel precies, ik. Ja. <laughs> dat bedoel ik. Uh, wat voor, wat, hoe moet ik dat zien, wat voor muziek is het over het algemeen? Heb, ik denk kisten? dat het gewoon popmuziek is. Ja? Ja hoor, ja. Makkelijk, toch? In de brede Breedse... zin van het ja, woord. Ja, het breedste kader, toch? Er ja. past alles in. Ja. Uh, tien, uh, tien jaar, zijn jullie gewoon veel aan het optreden en, en plaats aan het maken? Of? Afgelopen drie jaar zijn we wel echt veel aan het spelen. Daarvoor was het altijd eens in de twee weken of eens in de drie weken. Was het echt voor de lol, maar op een gegeven moment dan... Uh... Ja, moet je een beetje progressie maken voor jezelf om het leuk te houden. Ja. Dus, dus uh, zodoende is gelukt. Is het een baan het al? Uh, nou, het, het wordt nooit werk, denk ik. <laughs> nee, hè? Nee, is veel te leuk voor. Jullie gaan uh, ja. mijn favoriet liedje van de Tour doen, Tom. Ah, het is volgens mij de 23ste keer, hoor, dat gaan horen. Want het is dag 23 <laughs> van de Tour, dus we doen er nog 13 bij gewoon. Maar Toch. deze keer dus live... <laughs> maar zo heet het ook, hè? Uit Den Haag, precies. Splendid met Again. <laughs> Such with the inside of me Every day I have to work to set my soul free Although I sit on my knees and pray Something inside of me says Again, I'm selling my soul to the devil Again, selling my soul Again, I'm selling my soul to the devil Again, selling my soul Again, again Nine to five that drives me crazy, but I could never sit back and be lazy. Although I'm loved for the good I got sometimes I think what the fuck I can sellin' my soul to the devil, I can sell in my soul, I can I'm selling my soul to the devil, I can my soul, I can, I can, I I can't, I can't. Again. Again. Hey, hey, hey, hey I wanna sober up to get back my youth but that 40 hours is just treating me so good Although at times I go completely mad I know I win in the end And I can I'm selling my soul to the devil I get Selling my soul I can. Selling my soul to the devil I can. Selling my soul I get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 Dat had ik elke dag wel geweldig. Geweldig. Drukker dan op de Charles Elysees. Ja, precies. Again. Dank jullie enorm voor jullie komst. En heel veel succes. We gaan veel voor jullie horen. Splendid uit Den Haag met Again. Het Radio 1 toerspel. En daar is de joh, ja. Sandra. Michael Bogert aan de leiding in deze etappe. En daar is een clubberding. Van Bon, gaat hij het winnen? Van Bon. Joop, zoete als winnaar. Ja. Ja, we gaan naar het toerspel. En wel de tweede ronde. De tweede ronde. Dag. Dag, Splendid. Tot ziens. Super. Um, de tweede ronde. Ja. De tweede finale ronde moeten we natuurlijk zeggen. En uh, wij gaan dat spelen volgens... Ja, dat is hartstikke leuk voor radio. Hè? Ja. Het petje op, op het petje af. af principe. <laughs> de stand op dit moment... Ja, uh, van Hans van haar heeft dus zes punten. Joost, jij hebt vier punten. En Gerard heeft ook vier punten. En nog even voor alle helderheid... Na deze ronde valt één iemand af... Eén iemand valt af. krijgt wel Spans. mooie cadeaus mee. Maar het wordt spannender en spannender. En je snapt hem wel, mocht je ergens gelijk eindigen... dan hebben we nog zo'n mooie slotvraag. Je opschat, ik zo. Maar goed, daar zijn we nog lang niet. Eerst zes vragen. Ja, we hebben deze ronde zes vragen. En ieder goed antwoord is gewoon één punt waard. <tus> uh, ja, petje op, petje af. De petjes liggen daar. Ja. Vooral heel leuk voor ons. Vraag 1. Hoe vaak won Erik Sabel de groene trui? Petje op, zes keer. Petje af, zeven keer. Oh. Alle drie doen zij hun petje op en het is het goede antwoord. Zes keer alle drie een punt erbij. Vraag 2. Op hoeveel meter ligt de top van de Galibier? Petje op 2346 meter, petje af 2646 meter. Er gebeurt niks. Er gebeurt helemaal niks. Je mag hem nog <lacht> opdoen, <erop> hè? <lacht> nee, ze doen hem niet op. <lacht> ze doen hem alle drie af. Weer alle drie goed. Dus we hebben een stand nu van 8, 6, 6, Vier vragen te gaan nog. <lacht> Dank u, meneer Van het Hek. Hoe vaak? Vraag drie. Werd de van toe in het parcours van de Tour opgenomen? Petje op. 14 keer. Petje af. 24 keer. Twee heren spelen petje op. 14 keer. En... Uh, uh, alleen Hans speelt petje af 24 keer. Het goede antwoord is petje op 14 keer. Dus dat yes. betekent dat wij naar elkaar toe kruipen met 8-7-7. <laughs> Vraag 4. Eddie Merckx won in 1969 voor het eerste Tour. Hoeveel ritzegens pakte hij dat jaar? Petje op, 5 ritten. Petje af, 6 ritten. Iedereen doet het petje af en speelt dus zes ritten voor Eddie Merckx. En dat is ook het goede antwoord. Dus we gaan weer vrolijk verder. Iedereen er weer één bij. Vraag 5. In 1992 reed de Tour door een record aantal landen. Waren dat er petje op, zes, of petje af, zeven? 1992, hè? Wij zien hier drie heren met een petje af. Het goede antwoord is ook petje af. <laughs> Frankrijk, Nederland, België, Luxemburg, Duitsland, Spanje en Italië. De spanning neemt toe. Ik heb een score staan van uh, 10-9-9. Vraag 6. De laatste vraag van deze ronde. Hoe vaak wisselde de groene trui deze tour tot nu toe van schouders? je op, vijf keer. Petje af, zes keer. Dat is rekenen. Even rekenen. Hoe zat het ook alweer? Veilig, hè? allemaal het petje op. Kun je, Goeie kun je dit, uh... Maar het goede antwoord is: petje op uh, vijf keer. Dat betekent dat wij dus een score hebben van uh, Hans. Jij komt op 11, 5 van de 6 goed met die 6 die je had. En u beide 6 uh, goed. Dus u komt 11, 10, 10. Nou ja, dan strijken wij natuurlijk de handen over het hart. Dat betekent dat we gewoon alle drie de finale gaan spelen. Want je kan niet iemand met 10 punten naar huis sturen uit 12. Wij zijn zo makkelijk. We een beetje opgebouwd hier in de studio. U gaat alle drie de finale spelen. En wij zien u straks in het volgende uur terug. Dus het blijft spannend. 11, 10, 10. Tot ziens.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 Tell <laughs> me. is meegezongen hier in de studio. Ja. She's not there van de Zombies. En wij gaan dus even naar Ronald van Dam terug, Ronald, want uh, jij hebt die hele officiële uitslag aan ons gemeld en dan komt er ook weer een nieuwe stand. En je zei Vettel staat nog wel een straatje voor, hè? Ja, een straat lengt inderdaad. Ja, hij staat nu op 216 punten na 10 van de 19 races. Dan heeft hij er 77 meer dan zijn teamgenoot Mark Webber van Red Bull. Webber is drie punten op, ingelopen op Vettel. Dan op de derde plaats nu Lewis Hamilton met 134 punten. Vijf minder dan Mark Webber. En op de vierde plaats Fernando Alonso, een plaatsje gezakt. Staat nu op 130 punten. Dus de nummers 2, 3 en 4 zitten dicht bij elkaar en zijn iets ingelopen. Maar een grote streep onder iets op Sebastian Vettel. Button blijft op die 109 punten staan door die uitvalbeurt. En Felipe Massa gaat na 62 punten, maar staat echt heel ver achter op Sebastian Vettel. En ja. bij de constructeurs, Red Bull Racing, 355 punten. 112 meer dan McLaren, die hebben er 243. En op de derde plaats Ferrari met 192 punten. Hou ik nog een klein vraagtekentje over deze Grand Prix... die ja, verwacht werd onder natte omstandigheden te worden verreden... maar de regen kwam nooit, want Fernando Alonso parkeerde zijn auto... in de uitloopronde richting de pits naast de baan... met uh, ja, waarschijnlijk te weinig benzine. Maar je moet wel een bepaalde hoeveelheid benzine... na de race in die tank hebben om aan de wedstrijd scheidlijn te kunnen geven. Dat wordt dan vergeleken met de benzine die je aan het begin van het seizoen hebt ingeleverd. Om te kijken of die monsters wel met elkaar matchen. En dat je niet ineens hele andere brandstof gaat uh, gebruiken. En um, daar zit er dus een limiet aan. Dus ja, dat zou nog een staartje kunnen krijgen. Dus die, uh, die tweede plaats van Fernando Alonso, daar plaats ik toch nog wel even een uh, vraagteken achter. Dat zal afhangen van de stewards en de, de commissarissen hier in Duitsland. Hoe ze daarmee omgaan. Maar... Ja, de grote winnaar ja. vandaag, Lewis Hamilton. De Engelse vlag in top, zullen we maar zeggen, hier in Duitsland. Maar ik denk dat Sebastian Vettel ook wel rustig kan slapen... met die vierde plaats achter zijn naam in de wetenschap. Dat hij volgens nog, nog steeds de koploper is... met een straatlengtevoorsprong in het wereldkamp. Ja, ja zo, nog heel even, want die straatlengte is er. Eh, toch is zijn suprematie een heel klein beetje tanende. Maar jij zei zelf eigenlijk ook al, hij moet gewoon slim zijn... en dan gewoon derde en vierde plaatsen gaan accepteren de komende weken. Ja, ja je, je zou denken hè, van, van, joh, uh, hij gaat ze gewoon allemaal achter elkaar winnen. Maar er komt nu natuurlijk toch gewoon een fase in het seizoen dat het even allemaal niet meer zo mee zit... als in die eerste races waarin hij echt... behalve dat hij gewoon vreselijk goed weet... ook alles werkelijk gewoon uh, alle geluk aan zijn zijde had. Uh, en de anderen gewoon uitvielen. Nou, hij zit nu misschien even in die mindere fase. Met die mislukte pitstop in Engeland wordt hij toch nog tweede. Vandaag had hij problemen met zijn remmen. Was hij niet goed weg bij de start. Maar pakt hij gewoon de vierde plaats. En een goede coureur moet ook weten... dat hij in de mindere races gewoon zijn puntjes scoort. En dat doet Sebastian Vettel op dit moment wel. Waar hij dat in het verleden wel eens na heeft gelaten. Dus wat dat betreft denk ik nog steeds... niet zoveel aan de hand voor Sebastian Vettel. Maar maar ja, ik hoop met jou, misschien dat het wel zo is, dat het een slechte fase inluidt. En dat het misschien nog heel spannend gaat worden in nou, de tweede helft van het we seizoen. We gaan het de komende weken zien. Dank voor dit moment, Ronald van Damme. Okay. Ja, Gio Lippen, hoeveel kilometer nog tot de Champs-Élysées. Iets, uh, nou, iets minder dan 70 kilometer nog tot de finish. En als we dan uh, weten dat de Champs-Élysées uh, bereikt wordt met nog 49 kilometer te rijden, weet je dus nog uh, 20 kilometer. En dan uh, gaat het allemaal gebeuren. Dan gaat het tempo ongetwijfeld uh, echt uh, met sprongen omhoog. Op dit moment wordt er wel in elk geval wat harder gereden dan uh, in de eerste fase van deze laatste etappe, de défilé. In de richting van de Champs-Élysées. Cadel Evans heeft inmiddels alle handjes zo'n beetje geschud van de voorname concurrenten. Zelfs Alberto Contador kwam ze juist even langs. Zei gisteravond al voor de Vlaamse televisie de avondetappe van de Belgen. Om het zo maar te zeggen zei hij dat Evans een verdiende winnaar was. En dat hij hem feliciteerde. Terecht dat hij dat zegt, want hij weet ook dat hij op waarde geklopt is in deze Tour de France en Evans. Dus voortdurend handjes schudden, maar achteraan in het peloton zie je ook wel dat er veel gepraat wordt. Nu zien we Andy Schlek weer naast de ploegleiderswagen van Cadel Evans rijden. Even babbelen, even praten over de strijd van gisteren en natuurlijk over het verlies van de Tour de France. We zagen Matthew Goss en Stuart O'Grady achteraan rijden. Allebei Australiërs. Matthew Goss, ploeggenoot van Cavendish. Stuart O'Grady, ploeggenoot van de Schlekjes. En ze zullen toch in hun hart... Diep in hun hart wel een beetje trots zijn op die gekke Cadel Evans. Die toch wat eenzame figuur uit Australië. Want hij is de eerste renner uit Australië. Zelfs de eerste renner van het zuidelijke halfrond. Die ooit in de, de geschiedenis de Tour de France heeft gewonnen. Dus voor iedereen wel een beetje reden om gelukkig te zijn. Nu zien we Stuart Grady weer bij de ploegleidersauto van de broertjes Schlek. En uh, ik denk dat er zo gekoers gaat worden. Want ze pakken de bidons. Oké, okay, wij gaan uh, het volgen in de komende twee uur. Uh, we krijgen al wat tweets binnen. Of Jeroen Wielard geen uh, postbus heeft kunnen vinden in Parijs. Er zijn er <lacht> toch genoeg, gelijk op die tweets. Wees u gerust, tien over vier, karten postalen. Ne quittez pas. Dan kom je tot twee dingen. Too ik heb eigenlijk maar twee dingen. Twee dingen presenteert de zomerserie Het Recht van Spreken.